Misschien hebt u een boodschap mee te geven? Ik wist niet dat u mijn nichtje kende. Dat is... Ik hoor dat u lang in het buitenland geweest bent. Anders ja. zou u weten dat het in Holland niet de gewoonte is... dat dames, wanneer zij alleen zijn, van heren bezoek ontvangen. Ik kom inderdaad van de reis. Ik zie vooral blijk voor de eerste keer. Ik wist niet dat er zich iemand in de koepel bevond, anders was het niet zo onbescheiden geweest. Ja, misschien wilt u even meegaan en iets gebruiken. Ik dank u, maar ik zou graag voor het poortsluiten in naden zijn. Oh, steek dan tenminste een pijp op voor uw vertrek. Lodewijk zal wel een tonteldoos bij zich hebben. Ik heb mijn vuurslag vergeten. Helding, neem eens de moeite om die glaasjes om te spoelen en in het liqueurkallertje te bergen. Dat zal ik wel doen. Dat is toch geen werk voor een man. Ik ben het roken buitenlands verlicht. En bovendien, het weer is opgeklaard en ik wil nu zo spoedig mogelijk op stap. Mevrouw? Meneer Ruik. Meneer Heren? Meneer Huik. Henriette, Henriette, Henriette, pom, pom, pom. Henriette, Henriette. Henriette, jette bla. Ik zal je schoenen wel in de keuken bij het vuur zetten, koopman. Je bent door nat man. Ja, het treft wel ongelukkig dat je in een amerijtje vroeger gekomen bent. Ga u maar in het opkamertje. Daar zit je rustig. Ik heb er net twee passanten gehad... die me bij kans alle proviant uit mijn huis hebben gepakt. Zo, waren dat dan zulke schrokkers? Nou, dat nou juist niet. Het jonge meisje heeft bij kans geen mond vol gegeten. Maar de vader, hè... die heeft zowat alles wat ik aan vlees en brood had... in een blikken trommel gepakt en in de huifkar laten zetten. In, in een huifkar? Ja. ja. Het meisje heb ik niet gezien. Maar de vader, was dat een grote, zware kerel? Een kerel als een boom... ...met een rode mantel aan. Dan heb ik die vermoedelijk vanmorgen al onder zoest ontmoet. Het meisje was een hupsen deren. Al zag ze er erg bedrukt uit. Maar ja, het is dat hij alles prompt het betaald... ...en de meid nog een dikke fooi het gegeven ook. Anders zou ik hem waarachter voor Zwarte Piet zelf verschouwen hebben. Ja. <laughs> maar euh, met dat al zei je geen hongerlijen koopman. Ik zou door nog praten, helemaal vergeten om je te bedienen. Het ja. is anders het weertje wel geweest. ja. Hé, hey, nog ergens kennis schuilen? Uh, ja, op Guldenhof. Op Guldenhof? Zo'n mooie plaats. Keer, meneer Blaak. Hij houdt er anders niet van dat je zomaar bij hem oploopt. Ik heb ook niet in het huis zelf geschouwd, maar uh, in de koepel. Nou, dat had hij te weten. <laughs> niet dat het een kwaaie is, hoor. Hij is goed voor arme mensen. Maar erg op zichzelf, weet je? Hij ziet niet graag mensen om hem heen. Hij leeft zomaar wat enigies met zijn nichtje en zijn zoon. Knappe jongen om zo te zien. Ze zeggen dat het een paar moet worden. Maar ja, volle neef en nicht. Dat is niet zoals het hoort. En, en, en zou dat huwelijk al uh, spoedig doorgaan, dacht u? Dat geloof ik nou niet, koopman. Het jonge heerschap is nogal los en liever als ik het zo zeg, man. Hij houdt te veel van de vrijheid om zich nou wel aan de ketting te leggen. Zo. Nou, kijk eens. Ah. Hier is dan nog wat brood en spek. En ik ga je zo een kan bier halen. Ach, ik ken het mijge begrijpen. Het meisje het van derzelf niet veel. Het is al met al een schraal poppetje. Ik kan wel wat beters krijgen, zou ik zo zeggen. Wardin, van er weer. Het komt eraan. Wardin, ja, meneer. Uh, meneer. Als u mij een plezier doet, Bardin, Maakt u die stuiters niet opmerkzaam dat ik hier ben. Ik heb liever niet met ze te doen. Nou, dat ken ik mijge begrijpen. Het is een ongemakkelijk stuk heerschap, die eigenste Andries. En die ander, dat is ook niet veel soeps. Nee. Maar ja, wees u maar gerust hoor meneer. Ik breng ze er bier en daarmee uit. Goed, waar we Ja. Hier is je bier, Koopman. Waar blijft dat je bier nou voor Ja, ja, het komt eraan. Hou je gemak, heerschappen. Nou, kijk eens. Hier zijn twee kannen bier. Koopman, ja. ja. Ze hebben wat te bespreken samen. Ik denk dat ze je wel met rust zullen laten. Eet smakelijk, heer. Dank je, waarin. Nou, ja. alsjeblieft, waarin. Hier is je geld. Dank je, koopman. En dat het je wel mag bekomen. Zo. En nog ga ik er weer gauw door. Ik heb nog een flinke wandeling voor de boeg. ja. En vriend Andriks met zijn compaan bent ook opgestapt. Daar zei je geen last van hebben. Nou, dat wil ik ook niet. Ik heb me vanmorgen in Soestel ontmoet in de Zwaan. Het is een ruziezoeker en een bekkensnijer. Die kun je maar beter ontwijken. Daar heb je gelijk aan, koopman. Ik zie ze ook liever gaan dan komen. Maar ja, wat wil je? Je bent herberg en ja. je kent ze niet weigeren. Dat begrijp ik. Wel, win. We doen... tot ziens. Dag, koopman. Goeie reis en behouden thuiskom. Dank u. Man. als je het oppast, zul je een goede zweep verspelen. Huh? Wat is er? Je zweepkerel. kerel. Oh, hier. Wat is er met mijn zweep? Ja, je zweep, Die hangt daar aan het wiel. Straks ben je hem kwijt. Oh, bedankt, koopman. Ja, dan was ik wel mijn rippel. Die Oh, wow. Maar Kees weet er weg naar huis wel daar niet van. Ben jij niet dezelfde voerman die ik vanmorgen vroeg al in Soest heb ontmoet? Dat kan wel wezen, ja. Je had er ongenoegen met die andere is die bekkersnijer. Jij bent je klant al kwijt, zie ik. Je had toch die kerel met zijn rode mantel en zijn dochter bij je? Ja, die heb ik ergens aan deze kant van Aarde afgezet. Waar ze gestoven zijn, weet ik niet, want er was geen huis of pad te zien. Als je het mij vraagt, vertrouw ik de zaak maar half. Hoe bedoel je? Volgens mij waren ze bang om gezien te worden. En waar willen ze heen, zo midden in het land? Maar ja, dat praat ik ook eigenlijk... Hij heeft me dik betaald, die roodmantel. En voor de rest gaat het me niet aan. Nou, aju, koopman. En bedankt. Eén dank. En je mag wel voorzichtig wezen, want ik hou het ervoor dat het niet pluis is buiten aarde. Ik heb een paar malen in het bos horen fluiten. Ik was blij dat ik weer op de open weg was. Fast Vastbeerd! Vastbeer. Ik zal er letten, opletten, voorman. Het is een mooie beurs. En welgevuld ook, zou ik zeggen. Met goudstukken nog wel. Jongen, jonge jongen, heel kapitaal. En een gouden zegeling. En wat staat erop? Een Sint-Andrie's kruis met ongerolde punten. Dat zou opessies nou best iets van die roodmantel kunnen zijn. Ja, het moet hier zo wat geweest zijn dat hij met die voerman afrekende. Kaneme, Kaneme, Saneme. Wat? Oh, dat is een mooi dingetje wat je daar gevonden hebt. W wat wil je vriend? Wat ik wil? Ik wil niks meer dat me toekomt. Zij het toch niet ontgaan zijn dat we die beurs tegelijk gezien hebben, hè? Je denkt toch niet dat je die geldjes alleen kan gaan verzwendelen, wel? Je kan ze net zo goed gebruiken als jij. Dat kan allemaal wel waar zijn, maar die beurs komt jou net zo min toe als mij. Ik zal hem aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgen. Zo, zo. Ja. Dat heb jij mooi bedacht, vadertje. Maar je denkt toch zeker niet dat ik daarin trap, hè? De rechtmatige eigenaar terugbezorgen. Ja, ja, dat kun je zeker helemaal lang. Geef hey, maar gauw hier dat dingetje. Handen thuis. Oh. Oh. Ah, kijk uit, handje. Hij wil hem smeren. Hé. Hey. Ah. Deze kant kan je niet doorbeelden. En deze ook niet. Pak een beetje Handje. Ja, hou je gemak, m'n keel. alles gaat het mes er doorheen. En uh, mocht het mesje niet paten, dan is hier nog een pistooltje. Nou, kom, koopman. Laat je raden. Alle tegenstand is nutteloos, zoals je ziet. Geef maar alle goud en zilver dat je bij hebt. Nee. Ja, ja, ver te lichte band ik straks verder. Ja, je leidt voor drie ankers, hè. Ver zijn je niet zeilen, kapteintje. Nou, je hebt gelijk. Voor overmacht moet ik zwichten. Kijk, kijk, zie je. Dat is nou eens gesproken als een verstandig man. En daarom zullen we het goed met je maken. Ja, ja rijk gaan je ook niet te zijn. En daarom zullen we je een paar dubbeltjes laten houden om in naad een slok te kopen en van de schrik te bekomen. Niet rijk? Je hebt er net nog een beurs met goud van de weg opgevist. Als ik hem niet bij tijds geënterd had, was je hem even doorgegaan. Goed jongen, goed. We zullen het vrachtje lossen. En dan kan hij een schop onder zijn weet wel krijgen. Uh, wou je hem laten lopen? Ik heb hem vanmorgen nog waarschuwd dat hij niet in mijn vaarwater moest komen. Ja, mijn woord moet ik houden. Wat zeg je? Ken je hem? Wel zeker. Ik heb er vanmorgen nog een soest en een zwaantje ontmoet. In het bos dan met hem? Grijpen, uh, oh ja, Tot Wat hoor. Dat is niks, liever dan dat. Uh, oh ja. Alle gekakel, leidt op niks. Kom maar eens mee. Je hou je handen thuis. Oh. Nou, wou jij je verzet. Hè? Dat wil je uh. toch niet. Hier. Thuis heb ik gezegd. Ah. Dat zou je maar betalen. Pak hem beet, Andries. Ja. Laat ons in de maling nemen, dat is een stot jongen. Ja. is zijn benen, Handje. Lijf zijn ja. benen. Moort, hou hem Moort, dieven. Mond houden, mond bast. Ja. Ja. Hoe meer laraien je maakt, hoe liever het mis. Ja. De justitie is jouw ja. op het voor, hoor. hallo. Hallo. op, Je gelijk heb je. Maar mijn rapier gaat er geruisloos doorheen. Zwaag stil of je gaat er aan. Nee, hier, dat is voor jou. Ja. En hier voor jou. Oh. Oh. Oh. Oh. En laat die man met rust, oh. Oh. jullie. Kapitein, oh. bent u het? Zo, dus je herkent me nog. Ja, als ik niet beter wist, dan zou ik zeggen... ...het is uw geest. Dat het mijn geest niet is, hebben je vrienden kunnen merken. Ja, hoe is het, wat is het? dat? dat, dat zijn jullie! Zo, zo. Dat is dus je handwerk tegenwoordig. Tja, wat, wat, wat, wat, wat zal ik u zeggen, kapitein? Het, het zijn slechte tijden. Ja, zwijg maar. Neem die twee kerels mee. En zorg dat jullie alle drie voor de nacht uit de omgeving van Aarde verdwenen zijn. Of je ontloopt de galg niet. Dat verzeker ik je. Wat heeft dat te betekenen? Moet ik me zomaar op mijn bakkers laten slaan? Dat heb ik nog nooit vernomen. We zijn alle drie gewapend. Jullie hebben het gehoord. We gaan. Ja, maar wacht eens even. Er zit een zak met goudstukken in. Een buit laten lopen als je de macht hebt om het Be zo. Begrijpt niet dat... Je dat... hoeft dat niet te begrijpen. Als die man daar... ...met zou zeggen jullie allebei op te hangen... ...dan zou ik het doen ook. Wacht, versta je? Yes, eventjes, jij. Daar bellen we zelf bij. Geen praatjes meer. Je weet waar we elkaar kunnen vinden... ...en nou benen maken... ...of ik zal je leren wat lopen is. Weet no. je ook? Is er... Is er, uh, ...is er verder nog iets van uw dienst, kapitein? Nee. Nou, als u me nodig mocht hebben... ...mijn adres is bij Maaike Katers... ...in de Duvelshoek in Amsterdam. Net om te zeggen... U meneer, u bent wel gewaarschuwd voorzichtig te zijn. Ik maak dat wel in orde. Smeer hem nog maar, dan heb je niets te vrezen. Wel, eh... Tot weerziens, maart, kaptein. ik weet niet hoe ik u danken moet, kapitein. Ik was er even wel lelijk in het nauw gedreven. En ik had werkelijk niet geweten hoe ik me naar uit had moeten redden... als u niet tussen beiden was gekomen. En dat nog wel zonder wapens. Ik moet zeggen dat ik de grootste bewondering voor u ik heb... Ik was u wederkerig nog een dienst schuldig... ...voor de wijze waarop u mij vanmorgen geholpen hebt. Oh, de vondst om mij het Zeg, Peter, de grote te laten doorgaan was werkelijk heel origineel. Dat neemt niet weg dat ik nog bij u in de schuld sta. En dat mijn dankbaarheid... Laat het hierbij blijven, meneer. Ik heb haast. Want ik moet hier iets op de weg verloren hebben... ...dat wat je noemt allemanschading is. Een groene beurs... U haar gevonden. En een groene beurs met goudstukken. En, en een... een ring met een stempel. Ja. Hier is de kapitein. En door mij te redden hebt u meteen uw eigendom gered. Ik heb hem daar op het kruispunt gevonden. En die schavuit van een Andries moet gezien hebben dat ik hem opraapte en keek wat erin zat. Het is precies gegaan zoals ik dacht. Ik heb daar met de voerman afgerekend en de beurs naast mijn zak in plaats van erin gestoken. Ja. U hebt mij daarmee een grote dienst bewezen. Ik wil u niet beledigen, maar te oordelen naar uw uiterlijk kunnen een paar goudstukken u misschien van dienst zijn. Mijn uiterlijke verschijning heeft door een reis van twee jaar door het buitenland misschien wat geleden. En door de laatste plensbui zal het er wel niet beter op zijn geworden. Maar een beloning heb ik werkelijk niet nodig. Ik mag u misschien wel even voorstellen, mijn naam is Huik. Ik ben de zoon van de hoofdschout van Amsterdam. Zo, de zoon van de hoofdschout moest zich minder dan iemand alleen wagen op onveilige wegen. Maar u wilde vermoedelijk vanavond nog in 'nader zijn. Ja, maar ik ben bang dat het te laat zal zijn om de stad nog voor koortsluiden te bereiken. Hoewel het misschien toch goed is om er toch maar heen te gaan om rapport op te maken van het gebeurde. Als u met mij mee wilt gaan? Dat is gesproken als de zoon van de hoofdschout van Amsterdam. Maar ik heb toch geen zin mijn keel kapot te schreeuwen voor een gesloten poort. met het verzoek om alsjeblieft binnengelaten te mogen worden. Maar er is vlak buiten de poort een goede herberg. Als we daarheen gingen en iemand stuurde die Niets daarvan. laat die zwarte Piet en zijn bende maar ergens anders heen gaan om zich te laten ophangen. Ik zal daartoe het koord niet spinnen. Maar ik heb een ander voorstel. U bent natuurlijk vrij om te doen en te laten wat u wilt. Maar als u mij een genoegen wilt doen, ga dan vanavond niet naar Naarden. Maar blijf bij mij overnachten. Ja. U bent dan in ieder geval veilig voor eventuele overvallen.